Welkom in de wetenschappelijke aflevering van de Praathoek Podcast. gebracht door Ossie, Ozier en Mario uit Rotterdam. Ja. Dat moet je niet verkeerd begrijpen. Door Ossie, Ozier en Mario uit Rotterdam. Nee, dat is eigenlijk niet juist. Het is Ossie en Ozier. En Mario uit Rotterdam. Wat anders. Goedemiddag, Mario. <laughs> hey. Wat heeft de wetenschappelijke week deze week gebracht voor jou, Mario? Wat, waar, waar, waar gingen jouw oortjes van overeind staan? Nou ja, kijk, corona beheerst ons leven. En uh, wat ik al een beetje een... Uh, daar is nog niet zoveel over hoor ik daarover. Maar wat ik wel griezelig vind, is het feit dat, uh, dat er ook al hier en daar sprake is van presomatische uh, uh, besmetting. Met andere woorden, dat. Als er zijn klaarblijkelijk, dat moet nog bewezen worden, mensen die klaarblijkelijk al besmet zijn, nog niet ziek zijn, maar terwijl ze dat dus niet weten, toch anderen kunnen besmetten. Dat is dus echt pre-symptomatische besmetting. Ja, ja, dat maakt deze. Als dat deze... zo zou zijn, dan, dan is het een stuk griezeliger natuurlijk. Het is, is een beetje zoals uh, dronken worden voordat de champagne opengaat. Ja, maar dat betekent dat het heel moeilijk wordt om het dan te bestrijden. Ja, dat maakt deze, dit juist zo'n rakker, juist zo'n gemeene rakker, want hè, dat werd al vermoed dat je dus uh, in een periode voordat je ziek wordt, toch volop anderen aan het uh, besmetten bent. Ja, het is nog steeds duidelijker te worden nu, daar was nog veel over te doen, dus ja, het, het zijn ingewikkelde tijden gewoon. <hijt> en ja, je ziet de ene specialist naar de andere over elkaar heen buiten om wat te claimen en uit te leggen en dat... Het is ook, uh, je ziet ook dat er heel veel regeringen uh, een totaal andere aanpak hebben. En ja, het, het zal blijken wat, wat, wat er nu gaat gebeuren. In de komende twee weken is het zo dat. Uh, ja, nu hebben heel veel uh, landen hebben de, de voorzichtig uh, aangegeven dat het voorzichtig de boel weer opgestart gaat worden. Maar als je kijkt naar de gro laatste, laatste grote pandemieën, is er altijd sprake geweest van een golfbeweging. Dat had je bij de Spaanse griep, bij de pest, bij. Uh, uh, SARS, bij MERS dus, als dit, uh, dus het is niet uh, onredelijk om te veronderstellen dat dat nu ook zo zou kunnen zijn met andere woorden, als ik iedereen weer bij de kapper zit ja. kan er zomaar in één keer weer een, uh, een golf komen dus dat is... Um, sowieso is, is die tweede golf er in aankomst sowieso, en krullen jouw tenen als wetenschapper dan van die Ready-made uh, pep talk: van we gaan een vaccin hebben in september of uh, we gaan testen op mensen ja. in oktober. Want dat ik... hoor ik, uh, Mario. Wat vind je ervan? Nou, kijk, ik denk dat dat zeg maar, die, uh, dat is allemaal een beetje het koffiedik kijken. Het is nog nooit gelukt dat er nee. een, een, een vaccin is gekomen binnen een paar maanden. Het, het, het, is, het is soms, met een, met een, of je moet wel heel erg veel geluk hebben. En heb je dan uiteindelijk een, een molecuul dat werkt... dan moet je het ook nog grootschalig gaan, uh, gaan uh, testen. En ja, als je te snel bent met je testen... dan kan het ook gierend fout gaan. Dat hebben we in het verleden natuurlijk ook gezien. En ja, uh, ben je bereid het risico te nemen? Kijk, uh, zo iemand als uh, Trump in Amerika... ik denk dat, dat, dat daar, uh, als, als daar iets is wat, wat lijkt te werken... zou ik me niet verbazen... Als hij er dan op staat dat het gelijk grootschalig geïntroduceerd gaat worden, geproduceerd gaat worden en wordt uitgegeven. Ja, maar ja, ja. Dat, dat kan ook hier aan het koud gaan. Ik denk maar aan. Uh, dat ja, tol. De, of dan op, uh, you name it. Ja, ja. dingen. Ja, ik heb wel iets leuks gehoord over in het verlengde van Donald Trumps uh, opmerkingen... over het gebruiken van Glorix uh, of zoiets, om Glorix oh, ja. toe te dienen. Ja, en dat was bij, ja, dat was dus bij Trevor Noah. En uh, Dus in andere nieuws bleek dat er in dat weekend daarna... toch veel meer telefoontjes waren geweest... naar zo'n lokale gifcentra en ziekenhuizen door mensen die dan opbelden. Ja, okay. van, is dat echt... Uh, Meent hij dat, kan ik dat doen? Dus ja. ja, Trevor wist daarbij wel op te merken... dan hij zegt dat er één licht wel wat gloort in die situatie... dat de mensen die zo stom zijn om eventueel die man op zijn woord te geloven... dat het zou kunnen... dat ze ja. toch nog op het laatste moment... toch twijfelen en denken van... ik moet er niet op zijn woord geloven. Dus er is nog hoop. Ja. Zelfs voor die types daar. Die, die, ja. Nou ja, ja, toen hij dat had gezegd... het Witte Huis zelf... was er snel bij... om aan te kondigen... dat hij het zogenaamd... sarcastisch had bedoeld. Ja. Of wat was het... Ja, volgens mij zijn die lui die achter hem staan alleen maar bezig met crisisbeheersing daar. Vanwege het feit dat hij. Zeker. Maar wat zegt? Ja. En dan lees ik hier, Mario, en is het van. dan lees ik hier, 5 mei 2020, de New York Times, toch geen. geen. Uh, toch een. Nee, nee. De New York Times, kan je toch zeggen, toch een van de meer serieuzere. Uh, kranten in Amerika nog, gelukkig maar... Eén van de... ...dat dus... Uh, Pfizer... Ah oh ja. ...announced that their potential coronavirus vaccine began human trials in the United States on Monday. Oh ja, ja dat, heb ik, dat heb ik gelezen. Volgens mij is Pfizer met iets bezig waar ze al mee bezig waren. Wat ja. ook lijkt te werken bij, uh, bij COVID-19. Mm -hmm. Dat zou betekenen dat ze een voorsprong hebben. Want dan heb je, die, de, heb je die eerste reeks testen, kan je dan overslaan. Nee, nee, er zijn ja, inderdaad ja. meerdere mee bezig. Ja. Dan, dan heb je met een beetje mazzel, dan zou het zomaar kunnen zijn... dat je uh, rel relatief snel uh, iets hebt wat zou kunnen werken. Maar dan nog... ...moet je het heel uitgebreid gaan testen... ...op de lange, te, op de lange termijn uh, gebreken... ...want heel veel is er dan nog steeds niet duidelijk. En normaal... Want uh, zij werken, werken met messenger RNA, zeggen ze hier... Ja, uh, okay. Daar wou ik het ja. over hebben. Dat is een van de hoofdonderwerpen. Want uh, nu is het zo dat, bij die, bij dat uh, er is een enorme hoop ontwikkelingsgeld uitgetrokken Ook door de Amerikaanse regering. En ze hebben dat aan tien of 15 bedrijven gegeven om dus een vaccin. En er is nu een hoop oproer. Want er zit één bedrijf tussen wat inderdaad daarop gokt. Op mRNA. Terwijl dat nog nooit uh, gelukt, dat is nog nooit gebeurd. Het is een onbewezen, een theoretische methode... die wel, als het zou werken, een revolutie zou betekenen. En Mario, die weet precies hoe dat werkt. Nou, ik, ik weet niet wat mRNA, uh, uh, wat, wat ze daarmee bedoelen... Uh, in relatie tot het, het vaccin wat ze maken. Ik weet wel wat mRNA is... Als gewoon in de celkern zit DNA, de bekende dubbele helix... en als er een gen wordt afgeschreven, zoals ze dat noemen... dan is dat een klein stukje uit die helix. Laten we zeggen, als het, als het dan een enorme ladder is... dan heb je een stukje van 15 sporten. Mm -hmm. nou, het, daarvan, van, van die 15 sporten, wordt als het ware een half laddertje afgebroken... zodat je een half laddertje hebt, niet meer een dubbele helix... maar een enkele helix met kleine stukjes sport, zou je kunnen zeggen... Dan verhuist dat uit de celkern via de kernporen gaat het naar buiten toe en komt uiteindelijk terecht in, een, in de ribosomen. Dat is gewoon een fabriekje die dus, uh, uh, daar een, een, een, een eiwit van maakt. Een, een, een, een, en, dat is mRNA. M staat voor messenger RNA. Uh, wat, wat wel in het nieuws is misschien dat dat is bedoeld... Uh, je hebt, tegen, je hebt ook een verschijnsel, dat noemen we epigenetica. Het is al bekend dat op die genen bij tijd en wijle eiwitten worden geplaatst. Uh, dat noemen ze, uh, dus epi wil zeggen, betekent op. Zodat uh, aan een bepaald gen uh, een bepaalde waardering wordt gegeven. Dus met andere woorden, een gen wordt afgeschreven, er worden eiwitten opgeplakt. Die zeggen van, uh, hoeveel moet er gemaakt worden? Of waar moet dat gebruikt gaan worden? Of hoe belangrijk is dat voor het lichaam? En wat nu nieuw is, is dat, uh, dat ze in, sinds kort ook weten dat dat ook bij dat RNA gebeurt. Dus bij het stuk dat is afgeschreven. Dus ik denk dat dat, dat is eigenlijk uh, de, nu, het nieuwtje in de wetenschappelijke wereld. Maar ik weet niet hoe dat staat uh, in relatie tot het coronavirus. En, uh, ja, zij zeggen hier, en ik volg hun, hun artikeltje en ik ga het met jou een beetje bespreken verder. Zij zeggen dus dat ze uh, mes, bepaald messenger RNA gaan designen. Oké. Okay. En dat er dan een potentieel uh, en dat er dan um, dat dat die vaccin met dat gedesigneerde RNA de cellen zal zeggen hoe dat de cellen een um, bepaald proteïne moeten aanmaken. Ja. Ah, okay. Dat lijkt op het coronavirus zonder de mens ziek te maken. Dat is mijn vrije vertaling. Ah, ah, ja, ja. Ja, okay, ja. De, kan je daar dan... iets mee? Kan je nou, dat ja, verder dat... uitleggen aan ons? Nou, heel eenvoudig. Kijk, als je dus een, een aangepast stukje RNA zou hebben, wat vervolgens, waar vervolgens een eiwit van gemaakt wordt, want al het RNA dat wordt uiteindelijk omgezet in de ribosomen in een eiwit. Mm -hmm dat eiwit, als je dat RNA zo kan modificeren... dat dat eiwit uh, uh, uh, in staat is om andere cellen te herkennen... door die uitsteeksels die er op zo'n cel zitten. Zo herkennen cellen elkaar. En uh, het weet dus, zeg maar, de, uh, de eiwitcellen van... Uh, de, die uitsteeksels van corona na te bootsen. En als je dat in grote hoeveelheden doet... Dan heb je natuurlijk in principe de mogelijkheid dat, dat, uh, dat je dan het virus daarmee kan bestrijden. Ja. Uh, het mimic, uh, ja, de, ik denk dat het dan zoiets is. Ik weet niet ja. precies of Nou, hier is heb ik iets is. gevonden. Dat is, wel, dat is wel boeiend te zeggen. Bijvoorbeeld het grootste voordeel van een mRNA-vaccin... is dat uh, het gaat voorbij het probleem... van dat je dus een heel puur uh, viraal proteïne moet maken... wat je normaal moet zien te maken in een, uh, ja. dingen. Want nu hoeven ze maar een heel klein stukje van dat RNA te sturen. En dat is al genoeg... Om, uh, om de boel overhoop te gooien. Dus, dus uh, dat mRNA-vaccine doet een beetje de natuurlijke infectie na, maar het zit maar okay. een klein synthetisch stukje ja. in. Ja, ja het, het gebruikt het proteïne eigenlijk, het eiwit, het gebruikt het eiwit als een sleuteltje ja. om, de, om, de, om de longcel te onlokken en over te nemen. En zo zou het vaccin dan uh, het immuunsysteem beginnen trainen, beginnen... beginnen uh, helpen om, om uh, zelf de antistoffen aan te maken. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Dan, dan begin ik het wel wat meer te gebruiken, want, uh, te, te begrijpen. Want, uh, te begrijpen, ei, ja. Want eiwitten uh, zijn per definitie uh, mol, heel, heel ingewikkeld gevouwen moleculen. En waarbij de vorm bepalend is. Dus als je dus een, een, een eiwit hebt, uh, bijvoorbeeld neem lichtgevende uh, cellen in dieren. Denk maar aan uh, mm -hmm. ofzo. Nou, dat bestaat uit een stof, luciferine, en het eiwit, luciferase. En dat is dus een sleutel en een slotprincipe. Uh, dus het eiwit klikt dan in een ander molecuul, wat, wat eigenlijk alleen maar uh, met dat eiwit uh, kan praten. Dus dat zijn allemaal unieke sleutels. Uh, zo moet je eigenlijk een eiwit zien. Dus als je inderdaad een eiwit kan ontwikkelen, wat ongelooflijk op uh, zo'n ziekmakend eiwit lijkt... Dan, uh, dan hoef je inderdaad niet het, uh, een, een manke versie van het virus te maken... maar dan zorg je gewoon dat je, die, dat je dus niet de, de, de sloten vervangt... maar dat je een hele hoop extra sleutels gaat maken. Ja, zoiets. Dus, ja. En je hoeft maar een klein stukje van die sleutel kennelijk... is dat genoeg om, ja. om de boel... Uh, uh, overhoop te gooien enzovoort. Ah, dat is wij. Oh, maar <laughs> ik dacht, je ging even ja. echt overhoop. Dus intussen is het... Uh, ja, hiernaast achter hebben we een nieuwe stal gebouwd, want ik zit nu beneden in een andere studio en ik hoor dat het daar heel langzaam een beetje onrustig aan het worden is. Ja, ah, okay. ja die hebben al weken op stal gezeten, Mario. Die moeten we heel eventjes ertussen halen. Ja. Want anders gaan die dingen hier alles onderscheiden ja. en uh, een stuk maken. Nee. Jij mag trouwens ja. ietsje verder van je mic. Het overstuurt ja, een klein op. beetje. Hè? Het is een uh, beetje vervormd eigenlijk. Maar als je gewoon ietsje verder weg, dan komt het helemaal goed. Ja. Dat is echt zo'n ouderwetse AM-radio. Zo. Het is anderhalf voor alle luisteraars. Goedemorgen. <laughs> Hey. Yeah, the yeah, the show. Show. Koeien. Ja, we zijn er weer helemaal, beste mensen. Met, uh, regie, alles goed in de controlekamer? Ja, hoor, ik, Iedereen doet daar keihard zijn best. En, ja, de, u hoort de koeien onrustig zijn. En uh, ja, Filip is uh, weer in de pen geklommen. En hij uh, moet daar wel even bij uitleggen. Want we zijn even uit de lucht geweest. Uh, wegens uh, allerlei medische ongemakken van onze kant. Want uh, hoe, hoe is het nou met jou intussen? Nu weer voor je, je been. Uh, je bent nu weer terug in Kine? Uh, ja, we zijn terug in Kine. Allemaal heel onwezenlijk omdat dat allemaal binnen het protocol van coronamaatregelen moet gebeuren met mondmaskers en gels en afstanden. En het, is, het is bijzonder moeilijk om een massage aan je been te krijgen met afstand. Dus <laughs> uh, De Kine draagt dan een uh, chirurgisch uh, mondmasker. Oh my. En mijn echtgenote is in het naaimachine is achter de naaimachine gekropen. En heeft een prachtig mondmaskertje gemaakt voor mij, zodat ik naar mijn afspraak op de, ja, in de ziekenhuizen kan. gaan. Want de ziekenhuizen zijn weer open deze week en al mijn afspraken komen nu achterin. Ah, ja. Dus morgen ben ik weer weg naar het ziekenhuis. En ik, gisteren ben ik geweest en volgende week heb ik een eerste operatie en dan donderdag uh, bespreking van de foto's. Wat dus uh, het wordt druk voor mij. Volgende week ja. donderdag een operatie al? Um, uh, Dinsdag een operatie, maar dat is uh, niet gerelateerd aan het been. Dat komt er ook nog eens bij. Oh, Oké, okay. we zullen maar niet vragen waar het wel aan gerelateerd is. Dat gaan we he? niet vragen. Dat <laughs> is voor een andere aflevering. Yes. Hé, hey, um, ja, laat hem eens los die heiko. Beste mensen, u weet het, Ik heb uh, er een eentje gemaakt. Ja. Speciaal op, op, op maat en, en toenaam van Mario, hoop ik dan. Oké. Okay. Want... Uh, de leraar in mij wou ook nog eens een educatieve haiku maken. Dus het is niet alleen een wetenschaps maar ook een educatie haiku. En Mario gaat ons dat mooi uitleggen, want ik ben maar met rijmplanken en um, lettergrepen aan de slag gegaan. Hier komt-ie: Tussencelstof, materiaal tussen cellen, eiwit en suiker. Oh, wauw. Praai. Ja. Volgens mij is het een de De kun je vinden hem jammer. Ze waren even beduust. Ja. Ze hadden precies twee uur in de les gezeten bij Mario. Ja, zo is het. Uh, ja, en voor jou, dat is ander nieuws voor in de Vrijdagpodcast. Dat je nu als leraar al maar één jaar vast benoemd wordt. Nou, nou, dat is. Heb je dat niet gehoord? Je grote vriend Ben Weitz uh, heeft voorgesteld aan een leraar... Ja, maar dat is weer zo'n maatregel die er in, in 2026 aankomt of zoiets waarschijnlijk. Ja, ja, en met compromissen en alleen geldend voor mensen met twee blauwe... Of met één blauw en één groen oog of zo. Ja, hoppa, <laughs> voilà. En ik kom met mensen met, een, met het woordje van in de achternaam. Juist. Hé, hey, um, ja, mRNA, dus ja, dat zou een uh, nee, soort... nee, nee, nee. tussencelstof, Oh je tussen oh, oh, ja, ja, ja, tussencelstof. Oh, ja, nou, dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Uh, je, je hele lichaam is opgebouwd uit cellen. En die cellen moeten gevoed mm -hmm. worden. Die moeten uh, energie krijgen, suiker, dus glucose. En die mm -hmm. moeten afvalstoffen kwijt. Dat gebeurt in de, de, in de tussencelstof. Oftewel, met een mooi woord, de interstitiële ruimte heet dat. Uh, in het de Vlaams woord de vuilbek. Nou nee, het is gewoon een, een soort... Uh, het is de, de, de, de communicatie... Het, het is de ruimte echt tussen de cellen... waar, waar dus afvalstoffen en uh, voedingsstoffen heen gaan. Je kan ook zien, uh, als je daar wat aan hebt... Uh, dan, uh, dan heb je een oedeem. Als je bijvoorbeeld een oedeem hebt... denk maar, je kan een honger oedeem hebben. Denk maar aan die kindertjes in, in, uh, in Afrika... Die, ja, ja. Dan zie je dan is het uh, dat, de, daar is dus zeg maar de uh, boel aan het instorten. En is de ruimte tussen die cellen gevuld met vloeistof. waar ze helemaal niets aan hebben. Of als, ja, je, suiker, ja. als je suikerziekte ziekte hebt, dan, dan lubberen ook die. die dan, dan heb je ook een vergroting van die interstitiële ruimte. En dan krijg je van die, uh, van die suikerbenen, die grote dikke ja. ja. Uh, <lacht> Maar interstitiële ruimte, ja, natuurlijk uh, moet je dat hebben, want hoe zou je anders uh, de cellen kunnen bedienen? Ja, Dus, tussendoor... dus uh, de een kleine auto aan de tussencelstof? Ja, nou ja, de, <laughs> dat, is, dat is gewoon in, in, in het kort wat uh, tussencelstof is. Richtig, niet, de voeding gaat niet door een cel heen, dan naar de volgende cel en dan weer door, door een cel heen, dat gaat natuurlijk niet. Maar inderdaad, nee. het is een beetje uh, is een uh, lastig begrip. Uh, ja, dat was, dat was dus het eerste waar we het over gehad hebben Dus ja, met andere woorden, die mRNA, dat is een beetje een gok Maar als dat zou werken, zou dat inderdaad een pad naar allerlei vaccins en zo uh, Veel sneller Zeker. maken, want uh, ja, ze hoeven allerlei dingen niet, uh, niet te ontwikkelen En te proberen, in de fabrikage op schaal uh, schijnt veel makkelijker te zijn met dit Zeggen ze nou, ja, nee. Ja, dan uh, wilde ik nog eens over een ander onderwerp verder gaan... wat de uh, laatste tijd ook al meer speelt. Uh, het is zo, iedereen kent wel uh, het spreekwoord van een buikgevoel hebben. Of, of uh, je ziet iets gebeuren en je wordt daar misselijk van enzovoort enzovoort. En, nou, nu hebben we het over de zogezegde brain-gut connection. Dus uh, er schijnt een veel diepere verbinding tussen je spijsverteringsstelsel... hier je buik, je maag en, en je hersenen. Met het denken en alles schijnt dat te maken te hebben. en Zaken zoals obesitas en zo. Dus in plaats van uh, echt in de hersenen. Ja, het speelt zo heel veel Gaan al die en... irritante yoga-leraren dan toch gelijk krijgen over de chakra's? <laughs> <laughs> ja, die zal Ja. Ah ja, dus, dus ja, hoe, uh, hoe zit dat? Wat, wat is er, weet jij, wat er zo bekend is over heel deze materie? Omdat dat toch bij heel veel mensen op allerlei aandoeningen... en allerlei manieren speelt dat uh, op dit moment nu. Uh, en, en er is nu steeds meer onderzoek naar... Uh, dus ook bij, bij bepaalde dingen, bepaalde zaken als depressie... kijken ze nu ook in de maag van uh, wat gebeurt daar. Hé, hey, wauw. ja. ja. Ja, dat is zeker zo. Maar ja, je moet het zo zien. Uh, je, als je het dus uh, de, de brain-gut connectie, dan praat je echt specifiek over het spijsverteringsstelsel en uh, de hersenen. Ja. Dus de, de, de, de spijsvertering heeft ook zijn eigen zenuwstelsel. Als je kijkt bijvoorbeeld naar, naar je darmweefsel. In je darmweefsel zitten ook allerlei zenuwknopen. Je hebt daar twee soorten in. De, de, de, de, plex, de plexus van Meisner en de, de plexus van Auerbach. Hmm. Dat zijn als het ware zelfstandige uh, denkcentra... Die, die een stukje darm aansturen wat, uh, voor wat betreft uh, uh, zeg maar de vertering van het voedsel wat daarin zit. Wat ik hiermee wil zeggen is dat, dat het spijverteringsstelsel ook deels autonoom werkt. Uh, en uh, als je dan ook kijkt, uh, je hebt natuurlijk het standaard, het standaard centrale zenuwstelsel... Uh, dat bestaat uit de hersenen en dat loopt door via de wervelkolom. We gaan naar de zenuw in en dat vertakt zich onderweg naar allerlei organen. Maar je hebt ook nog een tweede soort, uh, uh, soort zenuwstelsel. Dat bestaat uit twee delen. Dat is het orthosympathisch zenuwstelsel en het parasympathisch zenuwstelsel. En dat, uh, die, uh, Fysiek uh, zitten die ook uh, die in je lichaam. Die, uh, dat is een soort kralensnoer links en rechts van je ruggengraat, dan zie je als het ware steeds een zenuwknoop zitten. En dat gaat een stukje lager. En dan zit er weer een zenuwknoop. Oh, acupuncta dus acupuncta een... clinic. Nou, dat, nou, dat is nou, niet helemaal. Want dat, Chakras dat is. Maar dat parasympathisch en dat orthosympathisch zenuwstelsel heeft ook een functie. Dat zorgt ervoor dat de boel blijft draaien als je, als je, niet, als je dat de boel blijft draaien zonder dat je hersenen nodig zijn. Uh, om, geen, om geen rekencapaciteit te ja. nemen van de hersenen. Ja, en om je, de, om je lichaam in een bepaalde stand te zetten. Bijvoorbeeld dat, dat orthosympathische zenuwstelsel. Dat zorgt ervoor dat alles blijft werken als je wakker ja. bent en als je in actie bent. En dat uh, parasympathische zenuwstelsel zorgt ervoor dat de boel netjes op orde blijft als je aan het rusten bent. Ja, en, ja. En je ziet ook, uh, je hebt heel veel reacties die gewoon uh, heen en weer gaan, zonder dat de hersenen daar echt direct uh, voor nodig zijn. En dat Net. is ook de reden dat, we, dat als, we, als we patiënten zien in een zware coma, dat er ja. op een bepaald niveau toch nog het lichaam werkt, zonder dat de hersenen ja. actief dat zijn. Als je kijkt, ja. de, hersenen, de hersenen zelf staan natuurlijk op de hersenstam. Uh, ja. Je hebt ook mensen die hersendood zijn, je hebt zelfs een hele exotische ziekte... Dat heet encefalie, waarbij mensen geboren worden zonder hersenen. En die, dat lichaam leeft ook nog gewoon. Hoe kan dat? Nou, dat is omdat wow. de meest basale functies uh, in de hersenstam zitten. Dat is dus de, de, de medulla oblongata. Dat is waar de hersenen als het ware oprusten in die yeah. stam. In die stam, daar, daar, zitten, daar worden de meest basale functies geregeld. Zoals je ademhaling, maar ook een deel van je spijsvertering. En, uh, en wat ik al zei, je hebt dan nog de, die, die, uh, die zenulknopen die overal zitten, uh, die ook uh, een deel van het rekenwerk uh, voor hun rekening nemen. Denk maar bij de dokter die een, met een hamertje klap op je knie geeft en die je been schiet naar voren. Uh, nou, dan yeah. heb je hersenen helemaal niks mee te maken. En ook zo'n uh, kippenvel, dat is ook zo'n uh, zo onderliggende reactie wat echt uh, exclusief in je, in je ruggengraat gebeurt. En waar je hersenen eigenlijk niks mee van doen hebben. Nee, nee. Uh, dus zo moet je het eigenlijk een beetje zien. En dus dat... wat je dus nu hoort met die brain-gut, uh, is dat er een uh, uh, uh, de relatie is dat er ook een soort... Uh, heen en weer reactie wordt vermoed dat, dat zeg maar de twee systemen elkaar toch op een onderbeursniveau elkaar beïnvloeden ja, ja. En dat is wat uh, de net bedoelde wat jij net bedoelde over dat je toch uh, uh, dat, dat men toch uh, uh, depressie probeert te verhelpen door iets aan je maag te doen ja, zeker. Want nu is er dan ook die, die poepvervangingstherapie oh, ja. is ook aan het opkomen. Hè? Waarbij je gewoon uh, de ja. poep van een gezond iemand uh, omdat je darmflora. Ja. Uh, ja, je, je microbiome is dat, ja. Ja, want dat is ook een hele toestand daar. Hè? Die, want je hebt dan bijvoorbeeld een lekkende darmsyndroom. Als je, als je dus een klein gaatje hebt in je darm en zo. Dat datgene wat daarbinnen gebeurt, als het zich dat in je buik ja. Uh, terechtkomt. Ja, dan, uh, hoe noemen ze dat? Ik dat is een blablabla ja. uh, bla, bla, vergiftiging. En, uh, of zo. Ja, dat is levensgevaarlijk. Dan kan je aan dood gaan. Ja. Uh, dat alles wat in, je buik, wat in je buik zit, wordt omgegeven door je, door je buikvlies. Uh, je peritoneum, en dat is een heel dik vlies. En uh, als, als daar iets in komt, dan ben je het haastje. Denk maar aan uh, een, een blinde darmontsteking, daar ga je dood aan, als uitgehaald wordt. En vroeger, voor de komst van penicilline, denk maar aan uh, het begin van de Eerste Wereldoorlog. Uh, als je, of, uh, of daarvoor nog, als je aan het vechten was op het slagveld, en je, dan kon je zomaar een arm verliezen en uiteindelijk was er niet veel aan de hand. Maar ow, oh, als je een gaatje in je buik had, dat was een doodvonnis. Mm -hmm. Voor ja. infectie natuurlijk, levensgevaarlijk ja, om daar iets te krijgen. Ja, ja dus, dus dat is goed beschermd. Dus, dus inderdaad, zo'n lek aan de darm is een drama. Ja, ja. Nu, om even nog terug te komen op die coma met dat uh, automatische systeem. Ja, die namen, dat uh, <lacht> moeten we dadelijk maar in de show. Nou, de Paralympisch en de gewoon Olympisch systeem. Ah, ja, uh... <lacht> <lacht> maar uh, dat zorgt er ook voor. Want je hebt regelmatig al die ophef van zo iemand die uh, al, ik weet niet hoe lang hersendood in een ziekenhuis ligt. En dan de doktoren die willen dan de machines uitzetten, weet je wel. De stekker eruit trekken, want ja, die leeft nooit meer. Maar ja, die. Die familie, die komt dan, ja, maar zolang het nog leeft. En, en kijk eens, hij doet zomaar een oog open en zo. En, maar ja. dat is dan kennelijk toch dat automatische systeem, wat dan. En, en die ja. mensen worden zo, die houden zichzelf voor de gek, want die denken van, uh, ja, die, die slaapt gewoon, maar in feite is alles gewoon, de hele harddisk is leeg. Ja, Filip. Ja. Ik, ik denk ook dat het... Uh, dit werpt een heel mooi ethische, uh, ethische kwestie op, natuurlijk. Uh. Um, hier, komen we toch ook op een uh, hier komen we terug uh, full circle op een onderwerp dat we al vaak aanhalen, dat ik ook bijzonder interessant vind. Waar spreekt men van leven? He, zoals een virus, is dat nu leven of een parasiet? Het is een parasiet leven. Maar dit is opnieuw die mooie koort, die mooie dunne koort, is, is, een, is een lichaam dat, dat spijsvertering verwerkt tot afvalstoffen en waar bloed doorgaat, is dat leven? Of is het um, ervaren, bewustzijn van zichzelf, is dat leven? Goeie vraag. Ja, wie zal dat zeggen? Ik bedoel, ik heb wel eens in een museum een ook Een fraai kunstwerk gezien. Dat was eigenlijk een kunstenares die had met buizen en weet, weet ik veel wat... Gewoon een... Een spijsverteringssysteem na. Een kloaka. Een kloaka. Ja. ja. Nou, is, is dat leven? Nee. Maar het, het is wel een werkende spijsvertering. Ja. En dan is het de Precies. vraag... Eh, en, en bewustzijn, eh, dat is een interessante... Eh, als eh, bewustzijn eh, een teken van leven is... Dan, dan gaan we ook meemaken dat uiteindelijk... als je maar genoeg eh, kruisverbindingen weet te maken... en meer het, het netwerk maar groot genoeg maakt... Dat je dan een megapeta computer bouwt, die kan je dan ook levend noemen. Want die ja, kan. Ja. kan als die je discussies, wil, ja. Die zijn bezig, die discussies namelijk. Dus dat, dat is mooi. Er zijn twee, twee facetten van het leven. Het biologische en het, het redeneren. Het, zoals dat we mooi zeggen in Vlaanderen. Het, het ja, berekenen van de werkelijkheid om zich hmm. heen. Laat het ons in dergelijke algemene woorden uh, houden. Uh, om niet te woorden zoals bewustzijn of, of, uh, of kennis of spraak. Om daar niet in te verdwalen. Dat zijn bijwerkingen van leven, volgens mij. Maar dus een, een, een interactie met de wereld om zich heen aan de ene kant. En aan de andere kant een, een interne biologische functie. Dat zijn twee mijlpalen. Ja. Twee pilaren van het leven, kunnen we zeggen. Waar we dan artificieel... ...gebeurt er niet veel biologisch... ...maar dat is nu ook wat aan het veranderen. Ja. Het, computers ja. worden ook alsmaar organischer... ...als we over quantum spreken. Nou, zeker. En als je dan echt een gedachte-experiment doet... Ik heb een tijdje mm -hmm. geleden... ...alweer jaren geleden... ...zag ik op tv een, in, in een talkshow... ...iemand opkomen... ...dat was een, een, een wetenschapper... ...en die had bij zich een, een, een patiënt... ...die was blind... Uh, maar dat was... het mankeerde niets aan haar ogen... maar dat was gewoon een, een, een hersenafwijking... waardoor uh, die persoon niet kon zien. En de chirurg... die wetenschapper had... met, met een chirurg hadden ze een soort... Uh, plug gemaakt aan de achterkant van het hoofd... waar een kabel in ging. En met een camera kon die vrouw... zien, zei het, dat het een resolutie was... van uh, 15 bij 15 pixels of zo. Maar... Dat is toch baanbrekend, want het is de eerste letterlijke interface tussen hersenen en uh, techniek. Mm -hmm. Een vrouw van 6 miljoen. <laughs> nou, als je dat doortrekt, als er een echt een interface komt waarbij je zeg maar, uh, tussen het neurale netwerk van, van, een, van de hersenen en een, een digitaal netwerk van een computer kan koppelen... Ja, dan is, het toch, dan, dan, dan, dan, dan is er heel veel mogelijk. Dan kan je je zelfs in een hele verre vo toekomst voorstellen... dat als het, als jou, het einde van jouw leven uh, in zicht komt... dat je dan een, uh, je, je peta-schijven uh, bepakt... en je maakt een datadump van jezelf uh, in, een, in, in een aantal peta-schijven. Ja, en dan uh, zou je een vers gekloond lichaam hebben... dan zou je uh, weer uh, opgestart kunnen worden. Ja, ja, ja die dingen dus, zijn ja, nu... Ja, om, uh, dat is theoretisch lijkt me dat niet geheel en al onmogelijk. De werkelijkheid die de science fiction begint in te halen. Ja, ja, maar ja. die dingen zijn nu. Die, die camera's. Die, die mensen krijgen zo'n implant. En dan moeten ze hier zo'n ding tegen hun zijhoofd. Met een hele helm. Het ziet er nog klunky uit. Maar die zijn nu al verkrijgbaar. En uh, de, de bepaalde vormen van blindheid. Die, die kunnen, net zoals Mario zegt. Het is allemaal heel blurry en dingen. Maar ja, toch. Uh, het is een groot verschil met donker. Maar dat, dat, er wordt iets in de hersenen ingeplant. En dan aan de buitenkant. Het ziet er nog een beetje maf uit. Maar, maar het is in de handel zelfs al een beetje. Dus, uh... Ja, dus, dus de, en dat oplossend vogel zal alleen maar toenemen. Natuurlijk, ja, tuurlijk, dat, dat, is dat is altijd alleen, dus ja. En je dus ziet het ook nu ook. Al... Ja. Je ziet nu ook vorderingen zo bij dat uh, op, met je hersenen dingen bedienen. En zo'n kunsthanden. Hè. Dus iemand die, ja. die denkt aan dingen. Ja. En, en er staat gewoon zo'n mechanische hand ergens op een standaard. En die kan gewoon dingen. En nu ook al voelen, dus een sigaret oppakken zonder het uh, stuk te knijpen en zo, dus met de feedback uh, extreem boeiend ik vind het wel belangrijk dat mensen die een hand verloren hebben nog steeds kunnen roken dat is uh, <lacht> heel belangrijk dat, is ook dat we daar de wetenschap voor inschakelen <lacht> ja. want je zou maar je hand verliezen <lacht> en, en je niet ja, ja. meer kunnen rollen nee, maar ja maar wacht eventjes, je hebt natuurlijk ook de tracheotomie, dus dat uh, als je geen handen meer hebt je hebt bij echt levensbedreigende ademhalingsproblemen. kunnen ze dus een sneetje in je keel maken. en via een buisje kan je dan ademhalen. Ja. door je mond te gebruiken. Dat kan natuurlijk ook prima. Een druppel. Dus ja. ja. Eh, en je welke ook een steken. Want daar komen we ook op iets anders. Want in je keel hier, wat jij bedoelt dan met zo'n buisje... dat is het bypassen van je slokdarm. Dat ding hierboven. Dat is een soort kringspier, hè? Die, die bovenin. Nee, nee, het zijn twee buizen. Hierboven, eerst heb je je luchtpijp en daarachter zit je slokdarm. Ah ja, oké. Okay, dat is een benig gebeuren met een soort van hoefijzervormige kraakbeenringen. En echt, dat hebben we allemaal wel eens gezien, in films misschien. Als iemand echt niet meer kan ademen, dan kan je daar een, een, een pen in jammen. en dan kan die fluitend nog ademhalen, zou ik zeggen. <tiedacht> Oké, okay, en als je daar gaatjes in steekt, dan kan je er een melodietje op spelen. Ja, ja dat is, is een um, Dan wil ik meerdere gaatjes, dan wil ik. Ja, en, Maar ja, dat kan, ja. Ja, ik was even, kijk hoor, ben ik even mijn draad kwijt door die fluit, uh, Tracheotomie. waar waren we nou? Ik weet het niet meer. Hé, hey, um, nou goed. Ik denk dat we een leuk uh, pakketje hebben. We gaan het wat bescheiden houden. Ook, ook op uh, vraag van uh, Philippe. Mm -hmm. We gaan het niet al te lang uh, maken deze keer. Dus langzaam opschalen. Hè? Dus de maatregelen. Uh, hoe is het bij jullie trouwens? Hier mogen we vanaf aanstaande maandag weer, geloof ik, een beetje sociaal doen. Een ja, beetje. Ik hoop dat. Nou ja, we hebben vanavond hier in Nederland, uh, heel Nederland zit, kijkt Rekhals, uit naar de tv. Want om zeven uur komt Rutte weer op tv, onze premier. En die gaat uh, de volgende groep, uh, groep nieuwe maatregelen afkondigen. Ah ja. En, en hm. iedereen hoopt, uh, ja, het, het, het, het, inderdaad eigenlijk in navolging van wat de meeste landen doen, gaat het dan inderdaad weer wat meer open. Alleen evenementen zullen nog niet mogen. En, uh, maar dat gaan we vanavond allemaal horen. Ik denk dat dat allemaal een beetje vergelijkbaar zal zijn. Dus... Nee, nee, zeker. En, en uh, hoe heet dat? Uh, hier, uh, zoals... Ja, ze gaan de dingen weer wat loslaten. Ik weet nog niet hoe het zit met opa's en uh, oma's allemaal, maar intussen... En dan vandaag hoor je weer dat in uh, Zweden... Die, die zijn er op een hele maffe manier uh, behoorlijk goed doorheen gebold. Want bij hun is er niks gesloten, niks. En hun cijfers dalen nu al keihard ook weer, dus uh, ja. Ja, ja. Nederland is dat zo'n successtory? Ja, maar IJsland, daar loopt sowieso niemand nooit buiten. Als je met twaalf als je met 12 man op een eiland woont, per tweehonderd vierkante kilometer. Dan in, in, in IJsland... Ja. ja, en IJslanders worden nu niet bestempeld als een warm, exotisch knuffelend volk. Uh, <laughs> en uh, evenzeer ook de Zweed. Ik denk dat de Zweed ook een soort van ingebouwde calvinisme heeft. Uh, uh, dat er een, een social distancing, dat dat zelfs in hun grondwet staat. Uh, ja. ik, ik vind het allemaal met appel en peren vergelijken, want we hebben natuurlijk ook Griekenland. Dat is een warm land, uh, knuffelcultuur. En we hebben Spanje. In Spanje zijn de mensen met uh, tienduizenden gestorven. in Griekenland heeft het prachtig onder controle. Veel minder doden dan België, toch een veel groter land, meer inwoners. Problematiek met heel veel inwijkelingen. Dus uh, wat interessant is, en we gaan uh, de mensen moeten teleurstellen, we gaan nog heel veel over corona bezig zijn, ook in de tweede golf en de kleinere golf. En ja. zelfs de uitsterving van corona, want... We gaan, we gaan systemen en, en, en tendensen komen naar boven in een latere fase. En hoe meer dat we erop kijken, hoe beter dat we het gaan zien natuurlijk. En ja. we gaan natuurlijk, dat moeten vergelijken van hoe... Hè, nu in Amerika gaat het ook naar de 100.000 uh, geïnfecteerden en doden... Uh, geïnfecteerde 2 miljoen, dacht ik dat ik een ja, cijfer ja. hoorde. 1 miljoen 80.0 dat of zo. Een slachting. En gaan, hey, Trump zit er, er roepen, we willen het onder de 100.000 houden. Nou ja, dat gaat hem niet lukken. Um, ja. We gaan natuurlijk die. Factoren van andere samenlevingen, andere uh, gewoontes. In Amerika ook een overgewicht probleem waar we al jaren over horen. Maar mm. wat we niet zien, want in de media komen de mooie slanke mensen. Uh, een problematiek van bevolkingsgroepen die niet tot aan het uh, gezondheidssysteem geraken. Daar hebben we al over gesproken. Dus uh, appelen en eieren, het, het blijft voor de wetenschap en ook voor de commentaargever natuurlijk een moeilijke oefening. Tjonge uh. ja. Ja. ja, en uh, dit ja, gaat nog inderdaad... <coughs> dit hele gebeuren gaat nog zeker een jaar uh, dagelijks een rol spelen in ons leven. Uh, mark ja, my dat words. Het wel. Corona. <laughs> die is zal de, vervelende tante die, de vervelende tante die op visite komt, en maar niet naar Raas wil. <coughs> nee, maar het is, het is ook een virus, net als HIV en een, een influenza. Het, het gaat ook niet meer weg. Het wordt nee. beter beheersbaar en we zullen steeds meer... Uh, weerstand daar opbouwen, iedereen zal uiteindelijk net als met influenza genoeg antilichamen hebben, en het zal bij de, bij de jaarlijkse griepprik gaan komen denk ik, ja. maar het gaat niet meer weg. Nee, nee. Nee, okay. dat, dat denk ik ook echt waar uh, Mario. Ik denk dat dat de waarheid is van deze aflevering. Ja, ja. nu zou je dan uh, een, een, een message van Trump... Maar, One ik day een it will doen. Oh ja, doe maar. Ik wil. Onze burgemeester praat graag Latijn, Mario. Dat, dat moet je nog ja. eens doen, moet je nog eens doen. Want de verbinding werd meteen gesaboteerd. We, onze burgemeester in Antwerpen, Mario, praat graag Latijn. Oké. Okay. Ja, het is een echte keizer in vermomming eigenlijk. Dus ik ga hem eventjes pareren en ik ga. Voor mijn gedeelte ga ik eruit met een mooi Latijnse quote, die toch heel toepasselijk is ook met de gut-brain-discussie. Mens sana, incorpore sano. Helemaal mee eens. Uh, een gezonde geest en een gezond lichaam. Nou, dat ja. kan misschien onze wetenschapstip van deze week zijn. Ja. Een ja. beetje nou, bewegen. Een ja, beetje kijk... bewegen, maar ook je kop niet laten hangen. Lach eens. Zeker, maar ja, de, dat, die, die, die, uh, die gezonde geest. Ja, we hebben natuurlijk ook uh, lekker... We hebben, het is ook wel... Uh, de slijterijen zijn nu, uh, redelijk, uh, worden nu redelijk bezorgd. Uh, ja. Oh, ja. ja, En ook, hebben, er, is, er is ook sprake van... Uh, tegenwoordig heb je een verschijnsel, dat noemen ze uh, coronakilo's. Dat zijn al die ja, hardwerkende mensen die nu thuis zitten... en ineens vier kilo zwaarder zijn geworden. Ja, ja. Nou, ik ben niet zwaarder geworden, niet maar ja, mijn vorm is veranderd. Ik je op en af moeten natuurlijk. Zo is het. Ik, ik ben dus niet aangekomen, maar mijn vorm is veranderd. Ja, je wordt nog al een topperkeervorm, hè? Het is zo van die bovenspieren hier gewoon uh, omlaag gezakt... Ja, en ergens zegt. rond mijn navel be, uh, geparkeerd. Ja, maar je gaat je weer weer, uh, dat gaat weer... Uh... Maar ja, de club gaat, ik, ik ben benieuwd wanneer de fitness weer open gaat. Want ik ben maar heel beperkt in mijn, uh, de, de zaken die ik kan doen vanwege een probleem met mijn uh, kringspieren. Daar had ik het trouwens over met Mario. Want jij vertelde mij dat kringspieren echt extreem ingewikkeld zijn. Nou, de genezing. Kijk, je moet je zo voorstellen, normaal heb je, uh, als je je skeletspieren neemt, dan heb, je, uh, uh, dan heb je altijd twee spieren met een tegengestelde uh, ge werking. Protagonist en antagonist. Biceps mm -hmm. en triceps. Maar mm -hmm. je, hebt, uh, je hebt één spier. Je, hebt, uh, je tong van is de enige spier. Het, eigenlijk, het zijn een aantal spieren die, die wel beginnen maar nergens eindigen. Je hebt ook een tongpunt. Maar ook die is... Uh, iedere spier is bij tijd en wijle ook ontspannen. Zelfs je hart al is het maar één klop. Maar kringspieren, met, of sphincters zoals ze eigenlijk heten, die vind je in je maag, de ingang en de uitgang. Maar ook in, bij de anus, heb je, daar zitten er ook twee... een willekeurige en een onwillekeurige. Dat zijn spieren die altijd gespannen moeten bleef, blijven. Want anders zou je incontinent zijn. En een aangetrokken cel, als dat kapot is... dat is tien keer lastiger repareren... dan een ontspannen cel die je moet vervangen. Dat is het probleem, ja. weet je, eigenlijk. En dat uh, probleem, dat ben ik dus nu aan het genezen met een crème waarin uh, nitroglycerine zit. Dus uh, ja. als iemand mij een rotschop geeft, dan ontplof ik. <laughs> dus, uh, maar, okay. ja. Het, maar ja, het, het werkt. Ik uh, excuus om eens af te ja, even een knal van een eindige... Nee, maar het werkt wel, het werkt wel. Dus er is hoop, het is een kloof, het is een anale kloof. En dat zijn weer van een van die duistere dingen, dat totdat je het hebt, dan hoor je dan iemand op je werk. Ah, maar mijn man heeft dat ook. Oh, de poetsvrouw die heeft dat gehad. Oh, Oh, weet je wel. Het is eigenlijk een vriendenkringspier. Ja, ja, ja. Hey, de gevatheidsprijs. Hey, dat dat een... zal nooit verdwijnen hoor. Mij kunnen ze in ziekenhuizen steken zoveel dat ze willen. Yes. De, de, de leer blijft klauwen zolang hij tanden heeft. Alrighty, hey, het was een hartstikke fijne praathoek weer. Ja. Uh, het was de dertiende, denk ik, en de vijfde met Mario over wetenschap. Uh, volgende week woensdag zijn we. We weer van plan om het nog eens te doen, als we allemaal gezond zijn en nog steeds virusvrij. Zo is dat. Ik zou zeggen, van mijn kant uit hier in Antwerpen, een heel fijn week gewenst en met een goed weekend en geniet van het weer, hoe je het ook kan doen. Iedereen houd je veilig. Mario, heel erg bedankt weer. Graag gedaan, Filip. Het was weer een gezellige middag, zou ik zo zeggen. Ik hoop dat het wat beter gaat met de, de, de gezondheidsperikelen van jullie beiden. Ja. En uh, be nou ja, ja veel, be veel beterschap en uh, tot volgende week zou ik zo zeggen. En volgende week gaan we er weer uh, lekker over kunnen spreken. Ik word geopereerd, dus volgende week gaat het over mijn operatie. Ja. Oké. <laughs> Oké. Okay. <Okay. Hey>. Ciao. <laughs> Groets. Ja. Welkom in de praathoek bij Ozzy Ossie en Ossier. En Mario, en Mario. Zo, even stop. Uh, juist.